Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met operatie Eureka. Dat is een grote politieactie die in verschillende Europese landen is gehouden, gericht tegen Endragatha. Was een van de grootste en machtigste maffiaclubs ter wereld. Correspondent Wouter Zwart heeft de details. Deze bende wordt uh, onder meer in verband gebracht met de, de smokkel van zo'n 25 ton cocaïne. die ja, ook via Europese havens, zoals die van Rotterdam, ook Europa zijn binnengekomen. Op een hoop plekken vielen agenten huizen, kantoren en bedrijfspanden binnen. In totaal zouden meer dan 100 mensen zijn opgepakt, de meeste in Italië. Voor starters wordt het straks iets makkelijker om een huis te kopen. Volgens de Nederlandse Bank komt dat doordat huizenprijzen dalen en de lonen stijgen. Maar de vlag kan nog niet meteen uit, want het blijft nog steeds wel moeilijk om genoeg hypotheek te krijgen, vertelt mijn economiecollega Tom Opheikend. Een gemiddeld startershuishouden uh, verdient uh, zo'n 65.000 uh, euro iets meer uh, per jaar. Daarmee kon je uh, vorig jaar iets meer dan 3 ton lenen. Nou, een gemiddelde woning kost nog altijd meer dan 4 ton. Dus het is nog steeds gewoon. En het blijft natuurlijk gewoon lastig. Afgelopen jaren was het alleen maar huilen op de huizenmarkt. Er werd flink overboden en de rente steeg zo hard dat starters minder konden lenen. En een paspoppenrel in Maastricht. Een kledingwinkeleigenaresse heeft daar een boete gekregen... omdat ze een paspop buiten voor haar winkel had staan. En dat mag niet van de gemeente. Winkeliers mogen in de binnenstad alleen planten bakken voor de deur. De eigenaresse moet nu een flink bedrag betalen. Ja, 260 euro. Dus uh, ja, ik vind dat een ja, vrij hoge boete eigenlijk voor ja, zoiets. Als het alleen maar is omdat je een, ja, een, een mooi straatbeeld wil hebben... Uh, oké, okay, dat snap ik. Maar dan moet je ook echt op alle, uh, alle andere hier vind ik handhaven. En ja, iedere ondernemer stoort zich eraan... dat op ieder hoekje eigenlijk van de straat fout geparkeerde scooters en fietsen staan. Dus ik vind dat heel krom. Ze is niet van plan de paspop weg te halen, want het ding staat er al twee jaar. De gemeente wilde niet reageren op de boete. Krijg je nog het weer? Een lekker zonnetje vandaag. Alleen in het noorden zijn wat meer wolken te zien. Het blijft overal droog. De temperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het Holland vooral vertraging op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit en Purmerend staat 4 kilometer file. Vertraging is 20 minuten, dit komt door een ongeluk. Twee rijstoken zijn dicht. De A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid. Ook hier een ongeluk. De oplit is dicht, verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Nou hou rekening met 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM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 Deze aflevering louter en alleen product van eigen bodem. Ik trap af met het fraaie, morgen wordt fantastisch van Akda en de Munnik. Vervolgens is het de beurt aan Femke Louise met Switch. En tenslotte luisteren we naar Mel en Vintage Future met Not Cause I Wanted You. Ik zit op die wave. Ik zie dat je op mijn switch met een lach op mijn gezicht. Zit ik op een wave, oh nee. Ik wat ik moest doen, maar nu ga ik maar eigen weg Ik was naar mezelf op zoek toe, maar nu weet ik wie ik ben Alleen als het aan was dan ging het gebeuren Als je bij mij was dan gingen we scheuren. Je wilde mijn klaut en je wilde me kleuren Je wilde de lifestyle, ik open de deuren En nu is het oké okay. Ik ben niet meer daar Nu is het oké okay. uh -huh. Ik zie dat je op mijn me switch met een lach op mijn gezicht. Oh, no, wait, wait is niet dat ik wakker lig, Een wat je van me vindt, wat ik zit op die wave. Het is net alsof ik zweef Pak de spotlight als ik wil Maar, kom niet aan mijn privé Ik ben nog niet klaar, zo zag ik helemaal niet eerder Ik ben op mijn cloud aan het manifesteren en Nu weer op mijn money, ik blijf investeren En nu in mezelf, want dat moest ik leren En nu is het oké okay. Ik ben nog niet klaar Nu is het oké okay. ah. Ik zie dat je op me switcht Met een lach op mijn gezicht. is een programma boordevol afwisseling. Cause I want Again gaat over liefde, onbevangenheid en bovenal hoop. Een prachtige song van Dieter en Erik van der Westen. Traveling Men verdient het om wijd en zijd gehoord te worden. Traveling Men verdient het om wijd en zijd gehoord te worden. Dat is namelijk een prima album van Maurice van Hoek, zo ook de titelsong. Ook Erik de Vries staat zijn mannetje. Little White Lies. Iets waaraan we ons allemaal wel eens schuldig maken. You. how deep is your pain if you can't trust the one that should love you no one feels the same when there are no more sources to regain please remember my name cause i'm the sun and i will En Two, one, two. <laughs> van de pers, Confetti Shotgun van Ilse de Lange, met daarna twee artiesten uit de stal van Ilse. Joe Buck schreef de nummer 1 in de reclame top 40, met The Way You Take Time was het raak vanuit het niets. Hannah May brak eind 2019 door met haar debutsingel Back to You. Mede dankzij het gebruik van Back to You in een pluscommercial werd de single een enorme radiohit, waarmee Hannah veelvuldig te zien en te horen was op radio en tv. Ook Little Things is van Hannah. in the mountains made. Shit. Made in Holland. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I want to show you how thankful I am for getting to know you.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 starts with a spark nog altijd een van de mooiste songs die René Ine mee opgenomen heeft. Helaas is hij niet meer onder ons, want hij overleed in 2020. Jacques Mees en Robert Smits duo in de blues. Het leven heeft ze getekend. Dames, drank, depressies, dood, you name it. Maar ze waren dan ook gewaarschuwd. De blues kun je niet leren. De blues doe je. Ook Ring Ring hebben ze gecoverd. Als laatste rollercoaster. Want Danny Vera scoorde er een gigant van een hit mee. That would be fine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 wordt wel eens de Nederlandse Simon en Garfunkel genoemd. En als je naar Words, hun nieuwe single luistert... is het prima te begrijpen waar dat vandaan komt. Voorafgaand hieraan horen we waar directeur en Sams heen willen... en er zijn ook dagen dat ik je vergeet. En daar weet George van der Panne alles van. bij mijn baby, dat, dat is nu de vraag ik kan je niet hebt. hebben dat je mij weer pleemt, zegt dat het me nou niet raakt maar diep van binnen fokt het me echt op dat, het dat het je niet praat I know, het zijn die kleine dingen oh. waarom kan je mij niet vinden, nee nee, shit kan met de tijd echt zinken, maar we merken dat de tijd gaat dringen yeah yeah boos maar alles wat ik zeg is wrong ik kan mezelf nu niet meer uiten, maar die shit ligt op mijn tong, je laat It hey, is my baby.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 dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. Ik heb je verdreven. Mm -hmm. Onze liefde is voorbij. Ik red me best, ik voel me vrij. Er zijn dagen dat ik je vergeet. Maar dan dring je weer binnen. Telkens onverwaard is het verbeelding. Sta je naast me, ben jij het die daarna? Hou je me altijd in je macht? Raak ik je nog kwijt? In de stad, overal op straat kom ik je tegen. Zoveel mensen met dezelfde loop als jij, dezelfde kleren. <tiedert> Was voorbij, ik red me best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet, maar dan dring je die binnen, telkens onverwacht is het vreemd. Je nog kwijt. Hou je me altijd in je macht, raak ik je nooit kwijt. Triple play. Tot volgende week. Dag. One, two, one, two.